1 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vodafone heeft excuses aangeboden aan de bewindslieden... van wie de voicemail is afgeluisterd. Dit had nooit mogen gebeuren, zegt Topman schulte Bokken. Via TV-programma 1 vandaag kwam afgelopen avond naar buiten... dat de voicemails van Vodafone-klanten eenvoudig... via een andere telefoon waren af te luisteren met een standaard code. Veel gebruikers wisten niet dat ze dat alleen konden voorkomen... als ze de code veranderden. Een vandaag liet onder meer boodschappen van premier Rutte aan minister Rosentaal en D66-leider Pechtold horen. Inmiddels heeft Vodafone het systeem aangepast en is het afluisteren via de standaardcode niet meer mogelijk. De 80 gemeenten met asielzoekerscentra maken zich ernstig zorgen over de medische zorg voor asielzoekers. Ze vinden dat er betere afspraken moeten komen over de toegankelijkheid van de huisarts... Sinds twee jaar moeten asielzoekers wanneer ze buiten spreekuren een dokter willen raadplegen, bellen met zorgverzekeraar Mensis. Telefonisten helpen de asielzoeker dan bij het zoeken van de juiste zorg. In een aantal gevallen kregen mensen daardoor geen hulp of kwam die te laat. Vandaag is er in de Kamer een overleg over de zorg in asielzoekerscentra. Nederland kan gaan deelnemen aan de militaire missie in Libië. De Tweede Kamer is definitief akkoord gegaan... met het sturen van zes f 16s een tankvliegtuig en een mijnenjager. Er was een ruime meerderheid voor, maar gedoogpartner PVV... en de SP en de Partij voor de Dieren stemden tegen. Afgesproken is dat de Nederlandse gevechtsvliegtuigen... alleen boven zee worden ingezet... en geen doelen op de grond zullen beschieten. De f 16s en de mijnenjager mogen zich wel verdedigen... en waarschuwingsschoten lossen. De Tweede Kamer sprak verder in moties uit dat de democratisering van Arabische landen wordt gesteund. En dat Nederland de landen in het zuiden van Europa helpt bij de opvang van vluchtelingen uit Libië. Het weer? Vannacht plaatselijke misbank. In het oosten koelt het af tot rond het vriespunt. Overdag in het noorden wolkenvelden elders vrij zonnig. Maxima van 11 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, welkom terug bij Casa Luna. Het uur van de luisteraar is dit, het uur tussen 1 en 2. En we gaan het hebben over leiderschap. En dat is naar aanleiding van het boek De Leiderschapscarrousel... van de twee heren die het eerste uur te gast waren. Sjoerd Keulen en Ronald Kroesen. En uh, ja, ik wil aan u graag de volgende vragen voorleggen. Wat is uw ervaring met leiderschap? Iedereen heeft ermee te maken. Je kan het zijn of je hebt een baas boven je en dan heb je er ook mee te maken. Ja, bent u een leider? Heeft u wel eens ergens de leiding genomen? Moet ze nemen misschien, terwijl u dat helemaal niet wilde? Hoe belangrijk vindt u een goede leider? Hoe belangrijk is het voor het bedrijf waar u werkt bijvoorbeeld of in het algemeen? Hoe belangrijk is een goede leider? Heeft uw leider, als u zelf geen leider leiding geeft... en zelfs de meeste leidinggevenden hebben ook nog wel weer iemand boven zich staan... dus heeft uw leider, uw manager, u vaak geïnspireerd of valt het een beetje tegen? Nou ja, al dat soort vragen die met management te maken hebben, met leiderschap... en met het belang van leiderschap, die wil ik aan u voorleggen. En daar mag u over bellen. 0800 1121. 0800 1121. En uh, wat ik ook eigenlijk nog wel leuk vind om te horen... wat vindt u nou een hele goede leider? Is dat ook Barack Obama bijvoorbeeld? Een hele inspirerende leider of uh, heeft u een heel ander idee daarbij? Uh, maar ik noem Barack Obama omdat hij natuurlijk door heel veel mensen genoemd wordt. casaluna.ncv.nl als u wilt mailen. casaluna.ncv.nl voor de mail. En we kunnen ook nog twitteren met z'n allen. En dan is uh, hashtag casaluna. Dus daar kunt u uw boodschap ook nog kwijt. Alleen moet die dan wel wat korter zijn. Goed, we gaan eerst wat muziek draaien. En die muziek komt van Paul Weller en heet Wishing on the Star. on star. We hebben het over leiderschap. Wat is uw ervaring, ervaring met leiderschap? Bent u een leider of heeft u een leider? Nou, eigenlijk iedereen heeft wel een leider. Want er is altijd wel iemand hoger dan jezelf. Uh, en, en wat is uw ervaring met leiding geven of leiding krijgen? Uh, vindt u het belangrijk, goed leiderschap? Dat, ik denk dat bijna iedereen dat wel heeft. Ik, uh, de, volgens mij zijn er ook heel veel mensen die, die wel ervaringen hebben met leiders. En uh, In ieder geval is meneer Zonneveld uh, zo iemand. Goeienacht. <laughs> Alles snel. Ja. Ik ben de eerste. Niet te geloven. Ja. Ja, maar nou, nou, het zonder altijd uit de mooie stad achter de Duin. Waar, waar, waar komt u vandaan? Uit de mooie stad achter de Duin. Ah, Den Haag. Ja, wel bekend met de alleromroepen. Maar uh, ja, ik heb ook wel iets, uh, dat ik uh, toch wel een goede naam mag als leider. En niet alleen in mijn werk, wat ik vroeger grote projecten uitgevoerd heb. Zo'n renovatie als nieuwbouw. Maar uh, voornamelijk ook in de sportwereld. En uh, daar heb ik me gestopt. Ja, die moet eentje stoppen bij je leeftijd. Ja. En het is in, niet alleen de voetbal geweest, maar ook in de softball en hondbol landelijk. Maar, en als ik altijd ga kijken, waar dan ook, dan word ik nog steeds enthousiast vergoed door de spelers, door de coaches en door het publiek. En zelfs op een nabolles gestudeerd. Nou, dat zijn leuke dingen, toch? Ja, mag ik... Om te, heeft u de radio aan trouwens? Nee, die heb ik uitgedaan. Oh, en ik er mezelf een beetje terug. Hoe nou, kan goed. dat dan? Ja, maar maakt ma ma ma niet uit. Uh, maar, uh, nee, minister... maar uitzending Ja, nee, ik geloof het wel. Ik geloof het meteen, maar ik bedoel... Oh, je hoort misschien heel zachtjes praten in de televisie. Oh, nee, ja, ik weet het niet. Nou, nou, dat zou ik het geluid ook wel doen. Wacht even, zo is het ook uit. Even kijken. En nog hoor ik een echo, ja. Ja, ik hoor ook een echo. Nou, dat horen we wel zelf twee keer, dat is best leuk. Maar, weet je, ik heb het al wat meer op de radio verteld, bij diverse eh, omroepen, op eh, nachtelijke radio heen. Ja. Eh, mijn stelling is altijd geweest, eh, bij een leraar of jufvroeger, dan wist je donders goed dat je ketels tussen schoppen. En als je dus als een dood vogeltje het veld opkomt, eh, tegen mij zei ze. Nou eh, ja, today ben ik got a fucking umpire. <laughs> en ze mochten alles tegen me zeggen, maar zeg Maar ik gooi er ook van alles uit. Maar wel onder vier ogen. En niet het andere spelersector. en helemaal niet mensen op de tribune. Het ja. publiek, uiteraard. En ik heb in die, al die jaren. heb ik er maar drie spelers uitgesloten, wie dat. Maar dan moet je het heel bond maken, zei ze achter mijn rug. En twee keer een coach ja nou, Het is een uh, tientallen jaren. Dus... Maar, maar, meneer Zonderweld, mag ik vragen hoe oud u nu bent? Ik ben 67. 67. En u bent scheidsrichter geweest? Ja, in de honkbal mogen we wel bekend en in beroemd. Ja? Ja, dat zit ik u net te vertellen. Ja, nee, dat weet ik. Dat, maar, maar, en ook als voetbaltrainer, of voetbalscheidsrichter, toch? Ja. Dus u had van beide sporten ge, uh, verstand? Ja, ik heb 35 jaar gevoetbald. En ik ben toen op de keuze samen met de Jol. wel bekend misschien nog. Ja. Voor, uh, en zaten we op de cursus en we floten zaterdag daar met met amateurse, daar begonnen we, en een zondag voerwoordig. Hij in de hoofd was bij RvC bij en ik werd als KNVB, dus dat is iets lager. Ja. Maar uh, ja, en uh, uh, ja is hij dus uh, hoger geklommen en uh, is hij gestopt met voetballing. Ja. En waar ik dan betaald voetbal gespeeld. Nou ja, en ik ben toen gestopt. mede door mijn gezin, toen dat tijd, in de honkbalverzaak geraakt. En, en dat is een prachtige mooie sport, een zomersport. Niet van die ASO's en je hoort geen prekoren en er gebeurt zelf nog nooit wat. En dat is een ja, hele mooie sport om te zien. Ik weet u het wel als volg op televisie. Ja, want die, die, sch die scheidsrechters die staan altijd boven zo'n honk. En dan staan ze aan te geven of, of iemand wel of net, niet, net wel of net niet uh, op tijd binnen was. Exact. Je moet de beslissing nemen in de spittekent. En ik zal meestal als eh, hoofd, of ja, dat heet de vroeger hoofd, maar plaatsscheidsrechter. Dus het is achter de kertzoon, weet je wel. Dus je moet de dus behandelen be be be be be oh, ja. beoordelen. Ja, ja, ja. Met een mask op en een hele volle bepakking met de beschermende kleding. ja. En een speciale schoenen, en een tok om, een legguards om, een inside protector, et cetera. Nou, en je moet, moet, ook je dus, moet je dus hele goede, goede ogen hebben? Pardon? Moet je hele goede ogen hebben als je dat doet? Ja, maar je moet ook goed de stokers kennen. dat geldt voor elke scheidsmetter en elke sport. Ja. Maar ik heb al gezegd, een scheidsmetter die dus autoritair is, of arrogant, is voor mij een eerstrol. Dan moet je het niet meer kunnen winnen. En wat was gewoon... dan uw manier van leiding geven op het veld? Ja, gewoon heel goede beslissingen nemen. En de spullen goed kennen, en ja, kool, cool, hey, in, in, in de hongwal, in ja. de dat, Die, dat die beslissingen net zijn kool. Je roept ook, okay? hè? Ja. De ze zeggen, roepen. <laughs> ik heb ook in België gestrijd, en in Duitsland ook. Nou, dat is ik kool. Die moet goed wezen, uiteraard. Ja. En als je dus dat goed doet, en je, je bent geen, geen engheid, uh, in de zin dat je een zijkant bent, zoals bijvoorbeeld sommige strijzen doen, dat er elke wedstrijd wel een eentje uitgegooid wordt uit de wedstrijd, right? omdat ze dat toch wel nog niet zeggen of een grote mond hebben, nou, ik bedoel, daar heb ik knappe blij mee gehad. mits het maar onder vier ogen was. Ja. En ik zei ook alles. En hoe deed u dat dan uh, in uw werk? Want u zat in de bouw, begrijp je? Ja. W en hoe was u daar? Ja, dat is natuurlijk een hele andere situatie natuurlijk. Ja, gewoon interessante uh, zaken ben. En dan uh, ja, krijgen meestal uh, ja, mensen die wat minder uh, handig zijn. of uh, in een zo zitten toen dat tijd nog. Nou, en die moet je naar opleiding. Nou, dat is helemaal geen probleem. Je moet zelf het goede voorbeeld kunnen geven en goed je handen kunnen laten wapperen. En u was een voorman? Of hoe heet dat? Ja, zoiets zou het kunnen noemen, ja. ja. Je hebt een uitvoerder en een bedrijfsleider. Nou ja, goed, dat is allemaal rang en een Ja. Maar het, het, het meeste en het, het, het meest gewaardeerde word ik nog steeds meer sport. Nog steeds als ik op het veld kom, en dat doe ik elke zomer, als ja. ik gaat de competitie begin, word ik nog steeds enthousiast vergoed. En ze kennen u allemaal nog? Uh, ja, de meeste. Er oh ja. Ja. komen natuurlijk steeds jongere spelers bij ook. Maar ik wil nog steeds ja, en ook voor publiek en de coaches. Ja, dat ja, zijn leuke dingen, denk ik. Dat is wel leuk. Nog Elke nog... minister is uit op erkenning. En waardering, ja toch? Absoluut. En dan moet je niet autoritair wezen en helemaal niet arrogant. En als je dat doet en je doet het goed. En je kent je flow kennis, is goed. Nou, dan kan er weinig mis gaan. Ja. Nog even één andere vraag. Want u heeft ongetwijfeld ook wel eens mensen boven u gehad in het werk bijvoorbeeld. Hoe ging u daarmee om? Kon u daar goed tegen? Nou, daar had ik soms wat moeite mee, omdat ze niet zo goed als ik waren. Maar goed, dat vind ik ook een beetje arrogant, maar ja, dat, dat kan je ook niet verwachten. Je moet met alles personeel mooi proberen goed om te gaan natuurlijk. Ja. En, en die is wat sneller en de andere is wat euh, beter. En ja, dat, dat, daar moet je wel rekening mee houden natuurlijk... Maar ook uw bazen waren soms niet uh, al te goed op de hoogte van... Waarom? De... Ook uw bazen waren niet allemaal even goed. Ik ken niet om mijn baas. ik heb het over het personeel uiteraard. Nee, maar ik heb het nu over de baas, over de mensen die boven u stonden. Ja, wat is er mee? Ja, hoe ging u daarmee om? Ja, nou, dat, daar heb ik wel eens een mee gehad, omdat ik vond toen de tijd dat sommige mensen te weinig verdiend En dat te weinig vakantie hadden toen de tijd. Nou, dat is niet, niet het beleid van een werkgever. Maar als iemand goed werkt, en, nou, ik ben tevreden over die persoon. En ik het, moet met die mensen werken. dan vind ik ook. Dat ze, niet, dat ze best een noodsloging mogen hebben. Ja. Nou, dat is me niet altijd de dank afgenomen. Maar dat is om. Ja, nee, dat... zo ben ik. Ik zeg wat ik denk en dat doe ik zeg. Ja, dus u kwam voor die mensen op. Uiteraard. Nou, ik dank u wel voor het bellen. Graag gedaan, ik wens u een goede nacht. Meneer Zonneveld, ik dank u zeer. En, uh, oh, ook, aad, hoor, ook. Heen, meneer. Oh, Aad. Aad Zonneveld. Oh, ja. uh, en uh, <laughs> tot later wellicht. Oké, okay, bye bye. Dag. We gaan even naar Fluitsma en Fantijn, maar niet voordat ik gezegd heb waar we het over hebben. En dat is over leiderschap. Daar gaat het vannacht over in Casaluna. Bent u een leider? Heeft u uh, wel eens ergens de leiding genomen? Of heeft u ja, nou ja, dat geldt voor iedereen. Hoe gaat u om met de mensen die de baas spelen over u of de baas zijn van u? En hoe belangrijk is leiderschap? Want uh, ja. Ik denk dat, dat dat wel heel belangrijk is. Maar het is misschien ook wel leuk om, te, om, om, om even te hebben over de leiders in Nederland op dit moment. Bijvoorbeeld Mark Rutte. Wat vindt u van, van zijn manier van leiding geven? Als u daar iets over wilt zeggen, zou hartstikke leuk zijn... dan kunt u ons bellen op 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl. En voor de twitteraars hebben wij hashtag Kazaluna.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 15 miljoen mensen waren dit, uh, of was dit het nummer van Fluitsma en van Tijn. Aan de telefoon Nico Jong. Goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Wij hebben het over leiding, leiderschap. Uh, bent u een leiderstype? Nee. Oh. Dat denk ik niet. Ik zelf niet. Zou het niet nee, ik zou het niet van me weten. Hmm. Maar u heeft wel te maken gehad met leiders natuurlijk. Of nog steeds? Ja, nee. Maar ik reageer op dat uh, verhaal wat u net zei van Mark Rutte... Ja. Als, je, als je die bijvoorbeeld kijkt, dat is geen leider meer van vandaag de dag. Of tenminste, dat is wel een leider van vandaag de dag. Maar zoals een leider zoals vroeger was, mm -hmm. Lubbers, Kok en de dat, dat, dat was anders leidinggeven, dat kan je niet met elkaar vergelijken. Dus de leider van vandaag de dag, die staat daar op televisie. Hij staat te kijken, als hij dat nu eens vertelt, nou over de tot ze weer in oorlog gaan. Hè, daar staat hij, hij staat zo om zijn heen te kijken, zeg ik wel alles goed wat ik zeg. Elk woord moet hij heel precies afwegen. Want als hij iets zegt binnen, binnen drie seconden... dan weet de hele wereld wat hij verkeerd gezegd heeft. Ja, dat gaat dan over Libië. Maar, um, uh, en wat zegt dat dan over zijn leiderschap? Want dat, dat is een beetje ja, de tijdgeest tot, ook weer. Hè? Tot hij geen leider meer is... Dat, dat, dat, dat kan geen leider zijn. Maar ligt dat dan aan hem of ligt dat aan het feit dat, dat alles wat iemand in de politiek zegt... meteen de hele wereld overgaat? Dat ligt ook een beetje daaraan. En, maar hij, in mijn ogen is hij veel te jong om kunnen leider te zijn. Hij heeft helemaal geen ervaring. Leider ben je pas als je ervaring hebt van, van 30, 30 jaar in het... Ja, je zou hard zeggen in hetzelfde vak. Ja, is dat zo? Ja. Wa waarom vindt u dat dan? Ja, want, want anders kan je geen kwaliteit. Ik vind, kwali leiding is ook kwaliteit. Ja. Je moet, je moet ook, kunnen, je moet ook uh, kwalitatief kunnen oordelen... Dat, maar maar, maar dat, waarom zou hij dat niet kunnen? Omdat hij nog tekort in de politiek zit, denkt u? Ja, en dan ook... Uh, nee, en, uh, als het een beetje scheef gaat, dan gaan ze meteen, dan stoppen ze meteen. En, maar dat gaat nou over de politiek. Maar anders... Uh, dus uh, ik wil niet over de politiek praten, want dat is eigenlijk niet de bedoeling. Je hebt gewoon leiding. Hè? Dus wat was een leider? Vroeger kan ik me goed herinneren waar ik naar school ging, de kleuterjuf. Dat was een leidster. <tus> ja, dat is oud. Of niet? Dat was een vrouw die stond daar. Dat, dat, dat, en, en vandaag de dag. Die, nee. Maar. Ik, uh, bij, heeft u het gesprek gehoord net met Keulen en Ronald Kroeze? Ja. Want uh, zij zeiden heel even uh, aan het eind, want er uh, was toen niet zo heel veel tijd meer. Over de, de leider van dit moment. Die, die, uh, die geeft de professionals, dus de mensen die uh, een vak moeten uitvoeren. geeft hij geeft de ruimte. Nou, dat doet hij ook. Hij geeft zijn ministers de ruimte. Ja. En, uh, en, je, en je moet een beetje empathisch zijn. En daarnaast is het een goede. Uh, communicator, hè? hij kan uh, toch wel goed praten met de pers. Mensen vinden dat hij helder spreekt, kunnen hem goed begrijpen, uh, is veel opener dan Balkende bijvoorbeeld. Oh, ja. uh, dus, dus hij krijgt wel veel complimenten, maar daar begrijpt u niks van eigenlijk. Ja, zit op het randje. Hm. Ja, ja, ja, ja, nee. Ik vind leiding is wat anders. Leiding is, is, is meer, meer zeggen: zo is het en daar valt eigenlijk niet aan te reutelen. Ja. En, en ja. u, u noemde Ruud Lubbers als een goed voorbeeld, hè? Ja. Maar toen hij begon, zeker als minister van Economische Zaken... Ja. toen was hij heel erg jong. En, en uh, ook als premier was hij nog... Nou ja, toen was hij natuurlijk al wat ouder. Ook, ook Rutte heeft natuurlijk al wel iets gedaan, hè? Als staatssecretaris en als fractievoorzitter. Zou, ja. zou, zou er zo'n groot verschil zijn? Of zouden we het nu achteraf uh, toch een beetje anders beoordelen? Want Lubbers heeft er heel lang gezeten. En, en waar je aan dat denkt, is natuurlijk toch aan de laatste periode. Was vooral. Ja, dat laatste. Achteraf... Dat is ook heel, heel, heel belangrijk. Dus achteraf gezien, ja, ja, als je het zo bekijkt... dan, dan is het eigenlijk weer hetzelfde. Maar je, de te vergelijking werd je ja getrokken... is hij een goede leider? Ja. ja, van vandaag de dag is hij een goede leider. Want je wordt heel anders beoordeeld dan twintig jaar geleden. Ja. Wat, vindt u een, een, een, wat moet een leider hebben, vindt u? Hij moet dus, hij moet dus een tijdje meegaan? Ja. Mag niet te is, jong zijn? Hij, niet te jong zijn, op leeftijd... Een, een groot verstuur, een een, niet, niet, uh, geen Hans Wolls, gewoon doen. Gewoon doen. Ja. Dus haast niet in streepjes pak, zou ik zeggen. Gewoon een overhemd, spijkerbroek. Ja. ja. En um, wat tegenwoordig ook belangrijk is, dat een, een leider empathisch is. Hè? Dat hij uh, uh, kan invoelen, met, dat hij kan meevoelen met de mensen. En dat hij ze begrijpt en dat hij zich probeert voor te stellen hoe het voor andere mensen is. Vindt u dat ook belangrijk bij leiders? Ja. Dat is, dat is een van de, ja, dat is een belangrijk punt. Ja? Dat is zeker, ja. En, en hoe, ja. Is, hoe is uw contact met de mensen die... die ik, ik weet niet of u nog een baan heeft, maar... Ja, een... ik ben aan het werken, gewoon. Ja. Nu ook nog. Hoe, hoe gaat u om met uw eigen baas, Ja, goed. Luisteren wat ze zeggen en, en, en, en, en gewoon uitvoeren wat, wat er van je verlangd wordt. En ook de gelegenheid geven tot die mensen leiders zijn... Dat is ook heel belangrijk. Dus, degene, dus ik moet dan uh, leiding aannemen. Dan ja. moet je ook de gelegenheid geven tot die anderen de leiding goed kan uitvoeren. Ja. Ja. En, en dat is nou in de politiek ja, net het, het probleem. Dat zie je. Dan komen we weer terug naar de politiek. Eh, dus ik vind dat de, de, de leiders van vandaag de dag krijgen niet de gelegenheid om te tonen dat ze leider zijn. Legt u dat dus... eens uit? Hoe? <laughs> Ja, ja ze u komen, zegt dat. Ze, ze, ze, ze, ze komen er niet uit. Ze krijgen altijd van iemand anders gezegd dat het niet goed is of is geweest. Ja, ja, en dat dus, blijft, blijft steeds terugkomen. Dus ze worden veel te kritisch beoordeeld? Uh, ja, kriti ja, ze worden te veel gecritiseerd. Ja, nog heel even terug naar uw eigen situatie. Heeft u wel eens te maken ja. gehad met, met een slechte manager? Iemand waar u heel ongelukkig van werd? Ja, in je werk bijvoorbeeld kan. Ja, tot hij helemaal niet mee eens was met het beleid. En tot die het beleid slecht uitvoerde, wat, wat eigenlijk, uh, ja, dat, dat, dat bestaat. En wat deed dat toen met uw uh, gevoel ja. voor het bedrijf, met uw zin om aan het werk te gaan? Ja, dat kon je zelf niet goed functioneren. Ja, dus in die zin is het ontzettend belangrijk dat je goede leiders hebt. Zeker weten. En, uh, ja, kijk, dan komen we weer naar de politiek. En ja, <laughs> en uh, terug op Mark Rutte, hij moet nog groeien. En hij is aan het groeien, denk ik. Ja, ja, maar daar moeten we hem ook even de tijd voor geven. Hij, hij is ik... nog niet zo lang bezig. Als nee, premier. Niet. Als premier tenminste. Nee. Hij heeft wel veel ervaring in het zakenleven en in, in de politiek inmiddels ook toch. Ja. Um, ik, uh, en nog hey, ja. Waar, waarom bent u zelf niet zo'n leiderstype? Ja, uh, je zou haast zeggen dat ik daar te last voor ben. Te, te laf? Nee. Ja, ja. Dat ik daar niet durf uh, die, die, die verantwoording te nemen. Ja. Zo, zeg ik dat goed? Ja, ja dat, is, dat kan ik in ieder geval goed volgen. Okay. En waar, waar komt dat door, denkt u? Ja, tot ik denk dat anderen het beter kunnen. <laughs> u moet er zelf om lachen? Ja, eigenlijk wel. <laughs> ja. Waar, waarom moet u er om lachen? Ja, want, want dat, ja, je, je, je staat er weinig niet voor open. Je zou sneller, ja, je zou sneller wel kunnen uitvoeren. Dus ja, ik ben bang dat een ander altijd zegt, ja, maar ja, zo is het. Nee, ik kan het beter. Ja, ja. En dat denkt u zelf eigenlijk ook? Ja. ja. Nou ja, als u maar tevreden nou ja, dat, bent zo, hè. Ja, meer kan ik er niet van maken. Nee, nou, dan ben ik heel tevreden. En dan dank u zeer voor het bellen, meneer Jonk. Alsjeblieft. En een goede reis nog, hè. Jo, goedenavond. Dank u wel. Doei. Dag. the year has come and gone, but my love for you keeps on and on and on. L Green en het nummer heet Perfect To Me. We hebben het over leiderschap. Ik wil nog even aan toevoegen aan al die vragen... die ik net al gesteld heb over uw ervaringen met leiderschap... of u leider bent of, uh, of u ervaringen heeft met mensen die boven u gesteld zijn. En hoe, lang, hoe, hoe belangrijk u uh, het leiderschap vindt... Hoe, hoe zeer het uw werk kan maken en breken en kan verpesten... maar misschien ook juist wel heel erg mooi kan maken. Uh, daar wil ik aan toevoegen. Wie vindt u nou een hele inspirerende leider? Dus daar mag u ook over bellen. 0800-1121. 0800-1121. Casaluna.ncv.nl. Of uh, hashtag Casaluna. Meneer Hoekstra, of mevrouw Hoekstra. Ik denk meneer eigenlijk. Ja, meneer, dat klopt. Ja, goeienacht. Uh, even kijken. Van, uh, ik mocht een, een, een uh, uitspraak doen. Oh. Uw telefoonbaas. <laughs> dat is mijn baas inderdaad. Ja. Oh, ja. Ik heb er ook mee te maken. Even kijken. Dan komt hij hoor. Ja. De intelligentie... Van veel leiders staat niet in verhouding tot hun machtwellust. Intelligentie staat niet in verhouding tot hun machtwellust? Hun machtwellust. Dus Hoe komt u ze bij dat? meer macht hebben, dan. Hun intelligentie is niet toereikend voor de machtspositie die ze innemen. Heeft u veel van dat soort mensen ontmoet in uw leven? Oh nee, ik heb maar een heel simpel uh, leventje. Maar gewoon, kijk, ja. Of de kranten en, en, en, en, en, uh, nou, en de politiek ook. In de politiek zitten toch heel me veel mensen die... die ja, die zijn, in wezen zijn ze niet geschikt voor een, een, een baan in, in het reguliere leven. En dan kiezen ze de politiek maar. Ja. En u ja, vindt ja, veel, men veel mensen niet, uh, niet intelligent genoeg? Voor nou, wat ze doen. Niet, nee. denk ja. ik niet. Ja. Ja. Ik maar bedoel, heeft u ze zelf ook te maken... Ze weten nauwelijks van... van de hoed en de rand... Heeft u zelf ook te maken gehad met managers die... Uh, nee, nee, nou... nee, nee, nee. Nee, ik heb... Uh, ja, ik ben technisch tekenaar geweest, bouwkunde. En uh, ik heb een eigen bedrijfje gehad. En uh, ja, ik heb wel met gewone mensen uitgestaan uh, te hebben. Of mee uit te staan, maar nee. Niet, niet echt... Uh, ja, ik ben wel bedonderd, maar ja, dat is... Uh, nee, met... wie niet, hè? Ja, mag ik nog wat zeggen? Ja. Even kijken, ik ben een liefhebber van de filosoof Nietzsche. Ja. En die zei: uh, de wil van de mensen, dat is niet zijn voortbestaan, maar dat is de wil dat macht. En dan moet je die macht moet je niet denken aan, aan een geweer. Ja. Maar dat is je, je, je macht over je huis, je macht over je, over je huisdieren, je macht over je kinderen, je macht over de vrouw en de, de macht van de vrouw over de man. Begrijp je ook wat ik bedoel? Ik geloof het wel, ja. Ja. Dat is de mens zijn, zijn drijfveer. Ja. Ik dank u wel voor het bellen. Oké. Okay, en go ja, goeiedacht. u ook bedankt. Meneer Hoekstra. Ja, Dag. Ik heb nu iemand aan de telefoon, maar ik weet niet wie. Dus ik moet u zelf even zeggen. Hallo. Hallo, met Ron. Ron. Hallo, Ron. Hallo. Wat ja, is... leiders. Er kan er maar één zijn in Nederland. En uh, ja, meer de vrouwen het nou niet echt leuk vinden. Maar ja, we zullen er toch even doorheen moeten. Johan Kruijf, dat is een leider. En uh, ja, we hebben het natuurlijk over Lubbers gehad en over andere mensen die in de politiek hebben gezeten. Maar als het echt over leiderschap gaat, in het veld dan, uh, even over een spelletje voetbal, dan hebben we het over... Johan Cruijff, dat is een leider. Maar in het veld dan, zeg je, via je overal een leider ook buiten het veld of, of toch vooral in het veld? Nou, zeggen de afgelopen maanden wat natuurlijk nu gebeurt bij Ajax wel. Ja, dat hij al die mensen gemobiliseerd heeft, hè? In de... ja, ja, ja, ja, ja, kijk, en uh, wat ik ook zei uh, bij de meneer die, uh, die ik eens uh, aan de lijn had. Een leiderschap uh, is heel erg moeilijk, daarmee word je geboren. Uh, dat kan je niet aanleren, dat, daar ga je niet voor op cursus. Dat ben je of dat ben je niet. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel erge voorbeelden, zoals uh, uh, lubbers, en, en, en, en. Nou ja, uh, hoe moet allemaal dat op. Een erg voorbeeld? Sorry? Jij zei hele erge voorbeelden. Nou, oh, nee, nee, nou, nee, nee uh, niet erge voorbeelden, maar andere voorbeelden. Laten we zeggen, vanuit uh, laten we zeggen niet-voetbal gebeuren. Ja. Want het eerste wat mij. Uh, uh, we zeggen. Uh, dus groot als jong, maar... maar vertel even wat hem dan zo'n goede leider maakt. Wat hem een hele goede leider maakt, op het moment dat hij dus aanwezig is, uh, dat de anderen zich dan gaan aanpassen of uh, meer willen doen uh, voor hem of in dienst van. Ja. ja. Dan ben je een leider. Dus je, je wil net een stapje extra doen. En, en uh, ja, dat mis je heel erg nu uh, in het bedrijfsleven ook. Uh, ja, dat zie je ook wel in andere dingen. Een echte leiderschap. En iemand die echt gewoon uh, de boel leidt, om het nou maar zo te zeggen. Ja, die zijn gewoon schaars. En als we het dan weer hebben over die bonnetje, ja, dat mag mij ook wel worden afgeschaft. Ja. Maar ze zijn wel schaars, moet ik eerlijk zeggen. Gewoon echt leiderschap, ja. ja. Maar nou, nog Cruijff. Zou Cruijff nou ook zo'n leider zijn geweest als hij niet de allerbeste voetballer van Nederland uh, was? Ja, denk ik wel. Dan zou dit nog steeds een goede leider zijn? Ja, denk ik wel. Met zijn... Uh... Ja, met zijn denkwijze, uh, met zijn uh, onnavolgbare uh, uitspraken die hij heeft. Ja, het is natuurlijk een, <lacht> gewoon een intelligente man natuurlijk, hè. Ja, nou sommige... als je die onnavolgbare uitspraken van hem hoort... dan kun je daar ook wel een beetje aan twijfelen, toch? Ja, goed, maar als je daar een beetje heen prikt. <lacht> ja. Kijk, aan de andere kant zal hij zeggen van dat wij het niet begrijpen. Dus aan de andere kant, ja... Uh... Ben ik nou zo slim of ben jij nou zo dom? Maar dat was weer van galen. Ja, precies. En ja, vergaal, nou ja, ja goed, vergaal vind ik dus absoluut geen leider. Een hele goede trainer was de het, het voetbal. Ja. Maar hij is geen leider. En, en, en, en, en Kruijf was een leider in het veld. En, uh. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, volgens mij is het duidelijk. Dank je wel, voor het bellen. Al. En een goede nacht, hè. Oké, okay, hetzelfde. Doeg. Doeg. Ferdinand. Goedemorgen, Klaas, met uh, Ferdinand Osselbux uit uh, Utrecht. Hallo. Op deze vroege ochtend. Ja, ja steeds minder vroeg, hè. Ja, we gaan richting weer de nieuwe dag, joh. Ja. Het is al... Uh, heb, heb je er al zin in, de nieuwe dag? Zeker Klaas. Als je ja. terugkijkt naar uh, wat er uh, ja, hoe we de afgelopen dag hebben beleefd qua, qua qua weer en qua weet ik wat. Het is, uh, het is absoluut. Uh, het wordt weer een mooie dag joh. Het is ja. lente en en daar mogen we niet klagen. Ja. Maar goed, maar goed. Uh, wat ik uh, even nog wil zeggen op mijn voorganger die dus ze net belden over uh, Cruijf. Johan Kruif. Want ik had ook heel kort even over voetbal. Dan ben ik zelf, ja, een leider of een begeleider. Maar dat kom ik zo op. Inderdaad, Kruijff is inderdaad een leider, maar vooral in het veld, Klaas. Daar deelde hij de lakens uit, daar liet hij duidelijk zien. Het is een man die, die, die ja, het is, het is in het veld, dat het fantastisch, joh. En uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar goed, daarbuiten is het een ander verhaal. En we ja. moeten gewoon afwachten hoe de zaak zich verder zal ontwikkelen bij Ajax. Maar ja, dat, is, uh, dat zal de tijd leren. Maar hij neemt daar wel een beetje de macht over. In die zin is het nog steeds een leider. Dat is nog even afwachten, Klaas. Want je weet, bij Ajax is het hele moeilijk om daar uiteindelijk de lakens uit te delen. Ja. En... Uh, maar in het veld zelf, in de jaren dat hij gevoetbald heeft. Ik heb hem zelf in leven, in leven die voetbal. Ik heb hem ook in het echt twee keer ontmoet. Die man uh, in het veld, jongen, dat, dat, dat was alleen maar... Als hij de bal had, weet je, de, de, de, de beweging. Uh, hij sprak altijd, hij, hij, hij stuurde een team. Daar was hij nogmaals absoluut een leider. Ja. En, en wat weet. maakte hem die leider? Kun jij dat uitleggen? Wat hem nu een leider was. Nou ja, toen in het veld, want hij wees heel veel. Hij, hij, ja... Kijk, Kruif, uh, Kruif met uh, zulke capaciteiten. Dit soort van voetballers, die worden maar, uh, maar één keer geboren. Ja, Maar ja, er zijn, en, dat zijn verschillen, hè? Zijn capaciteiten of zijn leiderschap, toch? Dat is waar. En, maar weet je wat het ook was, Klaas? Hij was al op hele jonge leeftijd bij Ajax... en ook later bij de andere clubs die hij gevoetbald heeft. Hij, ja, als hij geld opkwam, men, men keek gewoon tegen hem op. De spelers keken tegen hem op, weet je. En hij, hij uh, ja, hij... Hij was in feite uh, uh, uh, de man die, die, die daar, ik bijna zou ik willen zeggen, de lakens uitdeelde. Ja. Kijk maar in, in, uh, in, naar het team van 1974, yo, het, het, het, het, het hele toernooi weet je. Hij had ook ontzettend veel inbreng samen met, uh, met uh, Michels. Maar goed, nogmaals, dit soort van gasten, jongen, dat, dat zijn gewone mensen. Nogmaals, ze worden één keer geboren. Ik zal er nog eentje roepen, uh, toen hij nog voetbalde in het Nationale Elftal. Dat was Maradona, dat, dat was een leider. Ja. Die ja, het platinie. En zo heb je nog meer van die gasten. He, heeft Messi dat nou ook? Bij 18? Nee, nee. Messi ja? is geen leider. Dat, die, die discussie die heb ik uh, al gehad. <laughs> uh, ja, nee, maar kijk. Begin een... daar nou oh. niet weer over. Nee, nee. Weet je wat het is, Klaas? Kijk, Messi is een, een uitstekend tekende voetballer, is een geweldige voetballer, hij is een fenomeen. Maar Messi heeft op die afgelopen wereldkampioenschap niet laten zien dat hij het team aan zijn, uh, aan zijn handen nam en weet je wel, op het, het wereldkampioenschap ja. vorig jaar. Maar nogmaals, het is, het is een geweldige voetballer. Joh. Maar kijk maar naar Maradona. Maradona heeft in 1986 laten zien dat hij de absolute leider was van het nationale elftal van de Malvinashow. En ja, het is, het is toch een voetballer die, ja, nogmaals, ze worden, ze, ze worden maar één keer geboren, ja. En, maar maar goed, een, een paar keer, hè? want Cruyff was er ook alleen. Cruyff was er ja, ook één. Ja, Eén één keer in een bepaalde tijd. Ja, het is, een, het, is een, het, is een, het is een zeldzaamheid, Klaas. Maar goed. Um, ja. even, ik, even naar jouzelf, Ferdinand. Ja, ik, um, wat ik voor mezelf wil zeggen, wat ik voor mezelf wil meegeven. Ik leid ook een team, maar dan is het in het begin was het als spelers. En uh, nu heb ik een, uh, uh, hetzelfde zaalvoetbalteam waar ik bijna 32 jaar geleden mee begonnen ben, Klaas. En ik heb ik heb ik heb uh, ik heb het wel eens gehad uh, met iemand erover en uh, ja de mensen die me kennen als je zo lang in het zaalvoetbal uh, zit en een team leidt weet je elke huh? elke week weer elke uh, alles gaat op vriendschappelijke basis het is een het is een vriendenteam maar als je als zo lang ...in het voetbal zit, dan denk ik bij mezelf... ...ja, is er, zijn er nog mensen die zo lang een team geleid hebben? En het, het, het, het, is, uh, het is meer voor de gezelligheid... ...maar het is toch, wat ik altijd zeg, a lot of time... ...want 32 jaar is 32 jaar. Ja, dat is lang. En, ja, maar het gaat er allemaal gemoedelijk aan toe... ...en ja, in feite ben, ben, ben ik de enige die dan met die jongens om me heen... ...alles doet, alles begeleidt, alles leidt in het veld... ...elke zaterdag weer en het bevalt me heel goed. En wat voor leider ben jij? Wat voor leider ik ben. Um, een leider dan puur, puur over het voetbal nu, hoor, over het zaalvoetbal. Uh, iemand die uh, een team, uh, zo een, ja, niet dat ik uh, ophef maak over mezelf, maar die al zo lang bezig is met het zaalvoetbal. En iedereen die ik 32 jaar geleden kon of, of, of kende en die me nog tegenkomt, die zegt van Ferdinand, jij leidt het team heel goed. Jij weet waarmee je bezig bent, je weet hoe je met die jongens moet omgaan. Ik ben ook een ronselaar in het voetbal hoor en... Dat, dat houdt me misschien op de been. Want kijk, als je, als je, als je, als je zo lang bezig bent, dan ken je toch een, een, een schare aan spelers. Je hebt een ontzettend netwerk in het voetbal. En ja. elk seizoen weer, die voor ons begint in september en eindigt in mei het volgend jaar, kom ik altijd aan spelers toe. En dat gaat allemaal via, via, via, via. Ja. Afgelopen week ben ik ook gebeld door een van mijn spelers. En die zegt, Ferdinand, in april neem ik weer die en die mee, weet je. En kijk, zo, zo blijf ik op de been. Uh, we zien elkaar één keer per week. Ik heb contact. Met die jongens van, in het begin van de week. Ik heb mijn team al rond voor de komende zaterdag. Ja. En dan gaan we weer lekker uh, ballen. En maar ben je, ben je autoritair of, uh, of laat je veel toe? Um, weet je wat het is? Um, mijn team speelt geen competitie. En um, als je competitief voetbalt, heel kort wat ik nu ga meegeven: in het voetbal, in het zaalvoetbal. dan moet je dus een bepaald aantal spelers hebben, inclusief een doelman. Maar wat ik nu ga zeggen, Klaas, waarom ik het zo lang volhoud en dan nogmaals het leiderschap of een team begeleiden, waarom je het kan doen. Ik heb qua spelers heb ik een, een, een, een spelerschade van 20 man en vijf keepers en dan zegt iemand tegen mij, zo, dat is een behoorlijk aantal. Ja. Maar daar buitenom, Klaas, zijn er nog meer jongens die ik altijd kan bereiken en kan bellen en die kunnen meedoen. En, en dat is het omdat mij zo lang op de been Dus het is in ieder geval een prettige stijl. Wat zeg je? Je hebt in ieder geval een prettige stijl. Het gaat er gemoedelijk aan toe yeah. en, en uh, niet autoritair. En uh, nogmaals, ik heb wel situaties gehad dat, uh, ik, ik zeg het maar, je hebt twintig spelers. En daar zei je net zien, je moet een team op de been brengen. Ik speel normaal met zeven, acht man. Dat er twaalf niet kunnen. Maar dan hou je er toch nog zeven, yeah. acht over. Nee, maar het, het, het is wel eens gebeurd, ook niet zo lang geleden, joh. Yeah. Hey, ja. Jongens... Ik... Ja, sorry daar hadden wat jongens al afgezegd. Ik denk, mijn god, ik ga deze zaterdag niet redden. En dan denk ik, van, ik ben al zo lang bezig. Zal dit me nou weer, weer eens een keer overkomen? Maar dan heb je nog net dat je nog iemand anders krijgt. Nog werden. net gelukt. Maar één vraag heb ik nog. Wat doe je eigenlijk, of wat deed jij? Ik weet niet of je nog werkt. Maar wat deed jij verder in wer uh, qua werk? Wat werk Ik werk bij een uh, bedrijfsvereniging hier in, uh, in Utrecht. En uh, dat is het, uh, het uh, UWV. Ah, oké. Okay. En uh, hoe heet het, daar ben ik nog steeds op dit moment werkzaam. Trots uh, hele moeilijke tijden nu hoor. Maar goed, uh, het is bekend hè, wat er allemaal gebeurt. Als, uh, als leidinggevende? Of, uh... nee, nee, nee, nee, gewoon als administratief medewerker. Hoor. Nou. dus uh, is hier in de, in de domstad. En een beetje moeilijke tijden begrijp ik. Maar ik ga ja, toch even, even, tijden, even door naar een andere beller als je het goed vindt. Ik, ik uh, dank je zeer voor het bellen. Bedankt, een hele fijne avond. Altijd, we hebben wel eens het, vaker uh, gesproken. Tot de volgende keer, dag. En het is altijd leuk om met Ferdinand te praten. Anna heb ik nu aan de telefoon. Ja, ik spreek spreekt met Anne. Hallo. Ja, ik moet even bellen. Want je vroeg net wie, uh, wie men de meest bewonder bewonderingswaardige oeh, uh, leider? leider vond. Ja. Dat vind ik Nelson Mandela. Ach, ja. Dat, dat vind ik wel zo prachtig. Dat, uh, ik vind het zo knap van die man hoe hij dit allemaal voor elkaar heeft gekregen. Dat zou ik hem toch... Echt niet naast hoor. <laughs> nee? Nee, nou, ik, ik ga toch in de haat blijven hangen. Ja, ja, ja, als je zo langer vastgezet... Ja, ja, ik, ja Mandela, ja, dat is natuurlijk voor heel veel mensen een, een ja, voorbeeld. Ik weet niet of het een voorbeeld is, maar iemand... Ik, heb, ik, ik denk altijd, als ik iemand op de wereld zou kunnen ontmoeten... dan heel graag Mandela. Nou, hè? Ja, ik ook. Ja, zullen we samen gaan dan? Hartstikke leuk. <laughs> ja, ik, denk, ik weet alleen, het gaat niet zo goed met zijn gezondheid, hè? Nee, dus nee, dat... maar... 92, we zijn, we ik, zijn dan niet te laat, denk ik. Maar het is wel. Ja, ongelooflijk hè. Ja, ik vind het zo ontzettend knap. Ik heb zijn biografieën ook gelezen, Meerdere uit de bibliotheek. Maar hij is altijd zo to the point gebleven. Dat is werkelijk ongelooflijk. Ja, wat, wat is het nou in die man dat, dat ons zo aanspreekt? Zijn mededogen, denk ik. Met iedereen? Ja, volgens mij wel. Ja. Het is trouwens gek, want ik was uh, anderhalf jaar geleden ongeveer in Zuid-Afrika... en toen viel me op dat de mensen met wie ik sprak... Uh, ook over Mandela heel enthousiast waren... maar eigenlijk no nog veel enthousiaster over Desmond Tutu. Oh, wat leuk! De, <laughs> wat leuk, hè? Ja. Waarom <laughs> vind je dat leuk? Nou, die heeft toch ook wel zijn best gedaan, vind ja, ik. Ja, met die uh, waarheidscommissie, hè? En ja! Ja, nee, maar dat viel mij die toen... Die mensen op... hebben echt in de wereld gebouwd, hè? Ja. Ja, en zeker aan dat land. Maar ze, ja, ook aan de wereld, ja. Dit, ja. Ja, ik weet eigenlijk niet. Hebben we er nog iets over te zeggen? Want ik vind, ik vind het ook, maar ik denk dat heel veel mensen het wel met jou eens zijn. Ja, denk je dat? Denk het wel. Het zou wel positief zijn. Ja, zou... Want Nelson Mandela deed toch aan het positief in je karakter. <lacht> Hij zou altijd in het goede van mensen blijven geloven. Zonder uh, ja, de boom te zakken van al die juridische kwesties. <laughs> Want als je biografieën van hem gaat lezen, kom je met al die juridische kwesties in aanraking. We, en dat is best wel zwaar hoor. Over welke juridische kwesties heb je dan? Al die apartheidswetten. Ja. Ja, die zijn afgeschaft. En, uh, nou ja, ze mochten gewoon helemaal niks. Nee. En hij ging toch studeren en weet ik veel allemaal nog meer. En uh, ja, hij had toch een bepaald mens speelt En toen had hij ook al die haat al niet in hem. Hij had nog steeds dat mededogen. Ja. Heeft hij jou persoonlijk beïnvloed op grote afstand? Ja. ja. Ja, zeker weten. En mijn buurvrouw ook, dat was heel schattig. Ik had een omaatje naast me wonen ja. en die werd al dement. Dus die was wel aardig dement en toen werd Nelson Mandela vrijgelaten. Dus normaal als je iets de ene dag tegen haar zei, was het de andere dag vergeten. Ja. Maar ze zat mooi achter de tv, hoor, om het te zien. Ja? Ja, dat heeft toch wel dusdanig indruk gemaakt... Ik ben koffiewezen drinken, met z'n tweetjes hebben we Mandela Vrijsje lopen met Winnie Mandela. Ja. Geweldig was dat. Maar vertel eens even hoe hij jou dan geïnspireerd of veranderd heeft, op wat voor manier dan ook. Hij bevestigt mij in de goedheid van de mensen. En hij bevestigt mij in het mededogen wat je met mensen moet hebben. En dat je je niet moet laten beïnvloeden door uh, nare omstandigheden. Dat je er altijd iets van kan maken. Ja. En je hoofd helder kan houden. En dat heb jij, heb jij van hem overgenomen? Dat... Ja, ja. Nou, dat klinkt heel goed. Ja, ik vind het een geweldige man. Oké. Okay. Ik ook. En ik dank je zeer voor het bellen, Anna. Graag gedaan, hoor. slaap lekker. Je klinkt nog heel wakker, trouwens. Ja, ik ben vrolijk. Ik word hier vrolijk van als ik aan Nelson Mandela denk. <laughs> Daarom maar ik zal lekker te knorren hoor. Nou, ik hoop dat je nog heel vaak aan hem zal denken dan. Dankjewel hoor. Oké, okay. hey, bedankt voor het bellen. Doeg, -ha -ha. doeg. Wanya. Hé, hey, goeienacht. Hoi. Hallo. Wat een leuk onderwerp en uh, wat een leuk gesprek heb je. Leuke nou. ja, dankjewel. Ja, complimenten. Plezierig om aan te luisteren. Ik ben het aan het werken. Je onderwerp is interessant, omdat uh, ik moest gelijk denken ja, uh, uh, aan Richard Branson. Want die, uh, die had ook zo'n uh, zo voorbeeld van mededogen, waarin... Uh, een, een medewerker van hem betrapt werd op diefstal. Ja. En uh, in plaats van hem gelijk te ontslaan heeft hij uh, die man bij hem geroepen en met hem gepraat. En toen hij uh, achter de motieven kwam, en dat die man grote uh, schulden had en zo, en, maar noodgedwongen zoiets moest uithalen, heeft hij uh, de hand boven het hoofd gehaald bij die man en, en, en die man is, heeft jarenlang voor hem gewerkt en is zijn trouwste werknemer geworden. Dus uh, voor het geloof in mensen, het zijn inderdaad het menselijke hart is een enorme... Uh, Kwaliteit voor een leider, dat geloof ik zeker. En, en wat ik ook nog wil toevoegen is, uh, waar ik ook al moest denken, is het verhaal van, uh, van Nebuchadnezzar in de Bijbel. Hij was een van de machtigste koningen in de zin van dat hij echt alles kon doen wat, wat in zijn hart omging. Ja. Absoluut vorst. En hij kreeg ooit een droom die hij zelf niet begreep en Daniel werd geroepen om, om dat uit te leggen. En hij, hij zei van, nou, u, wat u ziet zijn de komende... Grote koninkrijken uh, die zullen ontstaan. Hij had een, een droom over een beeld, een gouden beeld. Van, met een gouden hoofd en een, een, een, een zilveren torso, geloof ik. En uh, ijzeren schenen. En ik gooi voeten van leem en ijzer samen. En in die laatste tijden zijn we duidelijk nu. En het is leuk om dat, om dat te herkennen, in ieder geval. Uh, dat uh, wat ook in voorgaande programma's bij uw collega ook werd besproken over dat uh, we nu in Nederland zitten met een soort informatiestromen van we niet precies weten wat we daarmee aan moeten en hoe we het moeten delen met overheden of dergelijke. Uh, juist omdat het menselijk hart een beetje ontbreekt. Uh, niemand neemt meer verantwoordelijkheid. Hè? En, en, en, uh, dus die macht is nu zo verdeeld dat uh, mensen als Rutte, die super begaafd zijn, uh, aan de macht komen omdat ze goed kunnen communiceren. En, en, en iedere leider verdient zijn eigen, voor iedere tijd verdient zijn eigen leider. Ja. En, uh, maar, uh, ja, dus uh, wat de voorgaande spreker ook al zei. Van, het is, ik denk dat het symptoom van deze tijd is dat er gewoon, dat, uh, a, dat er een ander leider is. En, b, dat de macht uh, veel minder is geworden. En dat het vorsten niet meer absoluut zijn. Kijk, uh, een Kadafi die wordt opgeruimd door, uh, door, door democratische bewegingen. En, en democratie is natuurlijk eigenlijk uh, een geweldige uitzending. Aan de ene kant uh, een, uh, een gevaarlijke achilleshiel voor, voor, voor populisme. Aan de andere kant een prachtige. Een prachtig uh, systeem van, van mensen die uh, zelf de natuur bedwongen hebben. Daar voelen de andere mensen ook wel van. Uh, dat, hè, die kunnen dat voelen. En zo kan een leiderschap ook uitstralen naar andere mensen. Dus ik vind het zo, uh, ja, uh, altijd een leuk onderwerp. Ja. Jij hebt wel veel gezegd in de afgelopen drie minuten. Ik ja, ik denk we nog door. Ja. Dat was een mooi afgrond Wat doe je voor uh, werk? Illustrator. Illustrator. Ik, ja, ik maak posters en, en, en dingen. Weet je, ik verwoord, uh, dus ik verbeeld uh, ideeën. Dat doe je midden in de nacht, het liefst. Heerlijk, ja, lekker de radio luisteren en uh, ja, kan ik het doortreinen. Door fantastisch. Ja, even één ding wil ik uitpikken. Uh, Mark Rutte. Ja. Jij zegt die komt bovendrijven omdat hij goed kan communiceren. En, ja, ja. en is een, een leider uh, die niet meer absoluut is, dat is maar goed ook, gelukkig. Oh, ja, maar goed ook en gelukkig is het een beetje dubbelop. Maar... Nou ja en, ja, en nee, hè. Ik, bedoel, ik ben zelf een gelovige ik geloof er wel dat, dat uiteindelijk, uh, los van, dan ga ik heel erg ver... maar los van, van nog kwade vorsten die mogen komen, uh, uiteindelijk uh, een menselijk hart uh, het bestuur zal nemen, weet je wel, van iemand, uh, Jezus. Dus dat Jezus terugkomt op aarde. En dat zijn kloppend hart als Messias, weet je wel, dat, dat, dat, dat is het enige wat werkt. Werkelijk... ontbreekt dat nu bij de leiders, vind jij, dat het hart meespreekt? Dat, dat het vooral ja, heel de zaak moet? Ja, moet dealen met Europa. Dus, dus hij kan zelf wel uh, machtig in Nederland zijn of, of mensen kunnen bewegen tot één doel. Maar kijk maar hoe dat zit met, met de aansluiting op PCC. Dat is gewoon lastig in Europa. Er moet echt nog eerst een vlag geplant worden voor bepaalde ideeën. Weet je wel. Afgezwakt door, door democratie en door, door, weet je, gewoon door wel overwogen besluiten. Je kunt niet zomaar wat roepen. Weet je wel. Ja. Maar uiteindelijk kun je alleen maar een vlag planten en hopen dat de anderen in Europa meehaken. Hoeveel moet je anders? Weet je wel. Dus, dus, dus, dus uh, Absoluut is hij niet meer. Ook al is hij nog zo begraven. Hij kan maar... Misschien is hij wel zo slim om go goede contacten te leggen met, met andere Europese ja. leiders. En kun je wel wat doen, dus ja, maar dan doe je het samen. Oké, okay. ik dank je wel. En een goede nacht. En uh, ik hoop dat je nog een mooie tekening of een mooie illustratie maakt in ieder geval. Dank je wel. Ja. Uh, Robert. Ja, goedenavond. Ik spreek met uh, Robert Alcari uit. Uh, ja, ik zat momenteel op Lagerdeling, weer kramer dus Oh. Ik luister uh, elke nacht naar jullie programma. Dus uh, de komende tien, of de afgelopen tien nachten in ieder geval. Ik had alleen een uh, vraagje over de, over, de, over de vraagstelling die jullie hebben over leider. Ik denk dat leiderschap wel bestaat, alleen uh, een leider op zich, ja, ik weet het niet. Dat is een moeilijk verhaal, denk ik, want je zal toch volgelingen nodig hebben om, uh, om iemand tot leider te maken. Dus de volgelingen bepalen volgens mij of iemand leider wordt of niet. Ja, maar je, je kan toch uh, vrij objectief vaststellen dat mensen uh, leiding geven? Bijvoorbeeld Rutte waar we het net over hadden die. Ja, dat zeg ik, ja, dat is leiderschap natuurlijk. Je, uh, leider, ja, je wordt uh, leiderschap kan je leren. Je kan trainer worden in een bepaalde. Bijvoorbeeld bij het voetbal kan je, kan je leiderschap kan je leren. Maar een leider zijn, ja. dat word je alleen natuurlijk als je ja, als als je volgelingen daarvoor hebt natuurlijk. Uh, Leid maar maar, maar als, jij, als jij een bedrijf leidt en er werken mensen, dan, dan geef je die toch leiding? Of is dat... Ja, maar dan, heb je, dan heb je dus leiderschap. Maar of je dan een leider bent, dan uh, ja, dat is. Uh, dus leiders, dat, moet er, dat moeten eigenlijk de mensen onder je bepalen of je een echte leider ja, bent? Ja, natuurlijk. Kijk, als je, uh, neem nou een voorbeeld uh, qua staking. Wij hebben natuurlijk ook een leider die wil geretten, of een leiderschap. Uh, in Frankrijk heb je natuurlijk ook uh, al jarenlang mensen die aan de top staan uh, en een leider of leiderschap uh, bedrijven. Ja. Maar als het volk uh, daar in Frankrijk uh, ergens niet mee eens is en de boel plat legt, dan kan je wel leider zijn, maar dan uh, dan ligt het hele land plat gewoon. En dan is het het volk weer die het bepaalt ja. of een leider ook uh, le zijn leiderschap uit kan oefenen of niet. Ja, dus dat zie je dan, nu, ja. nu zie je dat in de Arabische wereld natuurlijk heel erg. Ja, kijk ik, Katastrich is ook een leider. Als het een goede leider had geweest, of zijn leiderschap goed had uitgeoefend, dan had hij natuurlijk uh, geen probleem met dat, denk ik, uh, volgens mij. Hij het goed bekijken. Ja, ja, nee, ja, <laughs> ja, ik denk, ik denk, ik denk dat hij daar iets heel waar zegt. Ja. Ja, hij zal nou, dat... heel wat steken laten vallen, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, maar goed, ja. dat heeft hij dan wel 1 of 42 jaar volgehouden. Dus dat, dat ja, wel... nee, dat is zo. Dat is, uh, ja, ja, Napoleon die heeft het ook heel lang uitgehouden. En uh, meneer Adolf uit Duitsland die heeft het ook heel lang volgehouden. Maar ja, uh, het is toch het volk uiteindelijk wat bepaalt. Uh, ja. Voor jongens, uh, tot hier en niet verder. Die accepteren het niet meer. Nee, we we niet meer. Dan is het over met, met het leiderschap gebeuren, ja. zou ik zeggen. Hoe is het eigenlijk ik bij jou op het werk? Heb jij te maken met prettige en goede managers, goede leiders? Nou ja, in principe, ja, je hebt natuurlijk te maken met de mensen boven je, dat zijn de zogenaamde uitvoerders. Maar ja, je bent als kraammachinist ben je toch verantwoordelijk voor alles wat om je heen gebeurt. En ja, je staat midden in het werk. Dus in principe, ja, niet dat ik het graag wil zijn, maar dan heb je ook een bepaalde leiderschapsfunctie natuurlijk. Je moet de mensen in de gaten houden. En, de laatste paar jaar is het vaak zo dat je in Nederland veel met buitenlanders werkt. Dus je moet ook je, je mondje buitenlands spreken, zou ik maar zeggen. Want nu sta, je ook weer, sta ik ook weer met Duitsers te werken. En uh, ja, omdat allemaal voor een tunnel die omhoog komt, 15 centimeter wilt. Uh... Wat moet ermee? Wat zei je? Ah, die moet 15... Nou, die tunnel, de Vlakentunnel, die was 15 centimeter omhoog gekomen. En dat hele project hier moet 24 miljoen euro kosten. Ja. Er worden 1200 ankers geboord van 32, 32 meter lang. En uh, ja, dat is toch 1,6 miljoen. Uh per centimeter, als je dat goed bekijkt. Uh. <laughs> je hebt het even uitgerekend. En ja, als kraanmachinist nou ja, dat... moet je dus ja, leiding praat. geven aan de mensen met wie je werkt? Nou ja, in principe, in principe wel. Want dan moet je mensen onder de kraan lopen en uh, buiten je Je moet alles in de gaten houden. Dus in principe ja, heb je een bepaalde soort van leiderschap. Uh... Ja, ik hoorde trouwens ja. net op het nieuws dat er iemand bij het baggeren dat was dan niet een kraanmachinist, maar door, door een, een of andere shovel of zo is Ja, ik hoorde het ook. Ja. Die was in het ruim gevallen of zo. En die hebben ze in de vrachtwagen weer opgepikt. Nou, dat is, uh, ja, dus die hebben ze opge uh, opgeschikt. Ja, ja, ja. Vreselijk ja. onderwal, ja. Ja. ja. ja, moest ik opeens Dat kan denken. gebeuren. Dat, uh, slecht leiderschap misschien. <lacht> ja, dat ik, weet, ik weet niet wat het is, ja. maar het is in ieder geval uh, heel vervelend. Ja, dat is stomrood. Ja, een ja dan... die, dingen, die dingen gebeuren, hè. Die dingen gebeuren. Dat ja. Uh, jammer, ja. Absoluut. Um, Desalniettemin, bedankt jou zeer voor het bellen, Robert. Ja, uh, jij ook bedankt. En uh, veel succes met je programma verder. En uh, morgen weer luisteren. Ja, nou, veel plezier. Ik ben blij dat je naar ons luistert. Ik hoop dat je nog ja. veel, veel nachten moet werken. Ja, we houden nog één nacht. Als het goed is in de gaan we even een dag of drie tussenuit. En dan, uh... Ja, dan is maandag, ja. dan kan je weer. Hé, hey, ja, dankjewel, ja. hè. Goeie nacht. Bedankt, hè. Doeg. Hoi. Ja, uh, een prettige uitzending, zei hij, maar die is wel zo'n beetje afgelopen. Het enige wat ik nog hoef te doen is het inspreken van het antwoordapparaat. En dat is voor Lex Bolmeij. Die gaat morgen praten met, uh, uh, met Hans, Hannes Minnaar, de pianist. Uh, en dat is aan de vooravond van het internationaal Frans Liest-concours. Minnaar vertelt wat het betekent om mee te doen aan een concours. En. Uh, ja, het befaamde Liszt-concours via dit jaar een dubbel kroonjaar. Het evenement bestaat 25 jaar en het is 200 jaar geleden dat de componist werd geboren. Een gesprek dus uh, over zijn liefde, minnaarsliefde voor Liszt... en het leven van een pianist. Uh, een uitzending waarin ook heel veel muziek te horen zal zijn. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Lex, jouw gast Hannes Minnaar is nog lekker jong. Hij is 26, dus hij kan zich vast nog goed herinneren... wanneer hij voor het eerst bedacht dat hij professioneel pianist wilde worden. En hoe het daarna ging toen hij dat een keer bedacht had. Hoe snel en hoe soepel dat ging. Ik wens jullie een hele mooie uitzending en ook een hele goede nacht. Dat is morgen, dan uh, Lex Bolmeijer met Hannes Minnaar. Zometeen komt hier De Vara, uh, Roel Koeners met De Nacht Klinkt Anders. Ik dank iedereen voor het bellen. En ik, uh, ik zou zeggen, wat mij betreft, tot volgende week vrijdag. Dag. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. CRV.